het met De politie heeft van twee gezinnen in Noord-Holland de paspoorten ingenomen, omdat ze van plan waren naar Syrië te vertrekken. Het zijn in totaal vier volwassenen en zes kinderen uit huizen. Ze zouden zich hebben willen aansluiten bij terreurgroep IS. Het is voor het eerst dat hele gezinnen hun reispapieren kwijtraken. De volwassenen zijn aangehouden, de kinderen zijn uit huis geplaatst. In Nicaragua hebben reddingswerkers de meeste goudzoekers die vastzaten in een mijn gered. 22 mannen zijn inmiddels weer boven de grond. Zeker vier mensen zitten nog vast. De autoriteiten verwachten hen later vandaag te redden. De mijnwerkers zijn uitgedroogd, maar verkeren verder in goede gezondheid. De kompels werden donderdag overvallen door een modderstroom... die de uitgang van de goudmijn blokkeerde. Ze kwamen honderden meters onder de grond vast te zitten. In Lesotho heeft het leger waarschijnlijk een staatsgreep gepleegd. Twee politiebureaus in de hoofdstad Mazeru zouden zijn ingenomen en het huis van de premier is omsingeld. Premier Tabane zou zijn gevlucht. In het kleine landje dat midden in Zuid-Afrika ligt waren de spanningen hoog opgelopen nadat de premier in juni het parlement naar huis had gestuurd. Hij voorkwam daarmee dat het parlement het vertrouwen in hem opzegde. Volgens het leger zou er maandag een grote demonstratie zijn waarbij geweld dreigde. In Maastricht vieren de staatshoofden van Nederland, België, Luxemburg en Duitsland 200 jaar Nederlands Koninkrijk. Bij de viering staat de internationale oriëntatie van Nederland centraal. In toespraken werden onder meer de culturele en economische raakvlakken van de vier landen benadrukt. Verder is er bij de festiviteiten veel aandacht voor muziek en voor mode. Koning Willem-Alexander, koning Filip, groothertog Henri en president Gauk tekenden het ereboek van de stad Maastricht. Het weer vanmiddag opklaringen met kans op een enkele bui. Temperatuur 18 tot 20 graden. Morgen buien, mogelijk met onweer, maar ook geregeld zon. Het wordt dan 18 graden. Na het weekend meer zon en hogere temperaturen. Dit was het NOS. -je. DFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is de Hart van de ANWB. Door een ongeluk op de A16 Breda richting Rotterdam... zijn bij knoop het Ridderkerk twee rijstroken dicht... en staat er 3 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie.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 Jij beleeft het. Het winnen van ZFM op tv, radio en internet. -M -M. Dit is ZFM Race Radio. Het enige wat je hoeft te doen is deze platen te draaien op de radio... en de zon gaat vanzelf weer schijnen in wordt. Zo zien wij dat graag. Jullie Anders Nielsen, een van de grote zomeristen van 2014. Dat was Salsa Tequila. Het is 6 over 4, welkom terug bij Zalvert op Zaterdag... met in het laatste uur de volgende onderwerpen. Het sport in het kort over de Formule 1 ga ik wat vertellen... en over golf, Voornamelijk over, over het KLM Open wat eraan zit te komen. Het dier van de week en het is een poes, kan ik je vertellen. Een poes. Een poes. En het gedicht van de week. Oké, okay, nou, het is allemaal niet ik voor ga... de poes, hè? Wat nee, het doen. is niet voor de poes. Ik heb het hier live op mijn beeld staan, het uh, gedicht. Het is net nog aangepast door Albert-Jan, dus... Uh... En uh, we gaan Willem nog een keer bellen. Ja, ook is, is, vandaag op het circuit bij de Historic Grand Prix... in alle races die daar op het circuit plaatsvinden. Zo dadelijk een spectaculaire, trouwens, hè? Spectaculaire race. Ja, ja, ja. ja. De, de, de gentleman drive. Ja. Ik ben benieuwd gaan we Willem vragen zo direct. We gaan het horen in het derde en laatste uur van dit programma. Nogmaals, een goede middag. Hier is Doe Maar, is dit alles? I <laughs> knew Wat er is, Rob? Ja, dit is alles wel. Nou ja. Nog niet, hoor. Daar moet je mee doen. Nee, we gaan nog 50 minuten door. Ja, je hebt nog een uh, mooi gedicht van de week, hè? Zo Absolute. meteen op kwartier vijf. Dat heb ik zeker. Ja, een ja. ja. heel mooi gedicht van de week. Klopt. Waar gaat het over? Ga ik nog niet verklappen. Dat, dat willen we niet verklappen, hoor. Nee. Het kan zijn dat Albert-Jan nog aanpast. Ik heb een live beat met mij vanuit Spanje op mijn scherm hier rechts naast me. Maar ik heb zo het idee dat het over uh, autosporten wel een beetje kan Autosport? Oh. Ja, een beetje. Het autosportweekend uh, in Zandvoort en dan een autosportgedicht. Ja. Hoe toepasselijk. Verleef het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. 45. -M -M. En kijk je digitaal, ga je naar kanaal 40. Is hier Esward en Simpson. Oh, mistake. Oh, you, oh, you forgave. forgave. And soon and both, both of us, us learned, both learned to trust, trust. not run away. Run, away. run away. It was no time to play. We build it up and build it up and build it up. And it up. But now it's solid. Solid. solid. We staan gemiddag zo rond half drie, hoor je het van weerbericht voor de komende dagen met ons eigen weerman weermanneleegs van de horen. En dan had goed nieuws voor ons, hè, want in de tweede helft van volgende week, dan gaan we echt de na zomer krijgen, hoor. Ja, het gaat gebeuren, hè. Temperatuur van uh, rond en daarbij de 25 graden, dus. Maar we komen alvast een klein beetje in de stemmen met deze van Santana, Jorde Corazon Espinado. Het is tijd voor Sportkorts met Maurice Mulder. Ja, dat ben ik. Het KLM Open zit eraan te komen, zoals ik net al vertelde... 11 tot en met 14 september. En als Joost Luiter zijn titel wil prolongeren op het Kennemer... dan moet hij een heel sterk spelersveld gaan verslaan. Want de toernooidirecteur heeft een hoop oud-winnaars... namelijk 10 oud-winnaars en meer, meer top-100 spelers van de wereld dan ooit. Robert-Jan Derksen speelt ook mee. Het is de 20ste keer, maar ook tevens zijn laatste keer op het KLM Open. Nou, Joost Luiter zou dan onder andere Matteo Man... Manacero, Robert Carlsen moeten gaan verslaan. Darren Clark, Peter Hansen, David Lynn, Rochefisher, Simon Dyson zijn oud-winnaars. Winnaars die doen mee, die moet hij ook verslaan. En natuurlijk Maarten Lafeber. Op de 17e hole tijdens het K&L staat een hele mooie BMW te waarde van 149.000 euro. Goedemorgen. Er zal ook uh, heel veel uh, beveiliging omheen staan, dus uh, denk niet dat je er zomaar mee weg kan rijden. Nee, het is een par 3 van 152 meter en het is de hole in one challenge de Horing One is gesponsord door BMW al sinds 2004 en in de jaren 80 ook natuurlijk. Het is voor de pro en voor de amateurs een mooie uitdaging om die mee naar huis te gaan nemen. Dat lijkt me wel, ja. ja dus op Paul 17, een Haul One. Kijk, is helemaal de, goed. Het is heel lastig, want er zitten bunkers omheen en het is wat lager. En ja, maar daar durf je auto ook uh, als prijs te stellen. Dat denk sorry. ik wel. Ik weet van vorig jaar dat hij er niet uit is gegaan, geloof ik. Dat jaar daarvoor ook niet. Nou ja, het wordt in ieder geval lastig, maar het is te doen. Nou, Mika Hakkinen gaan we naar de Formule 1 toe. Mika Hakkinen vindt namelijk geen verstandige beslissing van Red Bull... om Max Verstappen volgend jaar al in de Formule 1 te brengen. Jacques Villeneuve viel uit de eerder al stevige kritiek op het feit... dat de Nederlander op zijn 17e al een Grand Prix-debuut zou maken. Een coureur kan in geen geval op zijn 16e of 17e klaar voor de Formule 1 zijn... anders de wereldkampioen van 98 en 99 op de website van Hermes. Ik zou nooit, niet als manager en niet als vader, zo'n jonge coureur in de Formule 1 laten racen. Het is te vroeg en als het misgaat, kan het ook goed misgaan. Nou, Veneuve noemde het debuut van Verstappen een week geleden slecht voor de Formule 1. Nou, dat zullen we nog wel eens zien. We nee? gaan het meemaken, want Max was als eerste over de brug in Rotterdam. Wist je dat? Nee, nee, nee. nee, nee, nee. nee, nee. Nou, dit weekend is alleen niet, niet alleen zandvoort in het teken van autosport... maar ook in Rotterdam is de, staat het in het teken van de Red Bull. Ja, de City uh, Race. De City Race, inderdaad. En gisteren stoofde hij uh, voor een mooie, luidruchtige demonstratie... op en neer over de Erasmusbrug. En dat was de tweede keer, want afgelopen dinsdag... was het de eerste keer in zijn Formule, Formule 1-auto... En hij vond het super. Uh, het was precies als wat hij ervan had verwacht. Heel veel power en veel controle. Heel veel power. Ja, ik hoorde ook uh, dat verhaal van, uh, van Max. Ja. Hij op... begint ook echt zoiets van... Wat gebeurt er hier, zeg? Ja, het is één keer wel, je bent er alweer. <laughs> je bent er alweer, zo ja, is het. Letterlijk. En uh, voetbal. Vergeet de voetbal niet, Rob. Want de eerste divisie moet uh, zo direct om uh, nou, over zeven minuten gaan spelen. OSS tegen de Graafschap. En de eredivisie speelt ook vanavond... Uh, dat zijn de wedstrijden Herenveen, Utrecht, Dordrecht AZ... en Excelsior Heracles in Cambuur, Den Haag. En weet jij wanneer uh, Ajax in uh, PSV moet spelen? Uh, ik weet wanneer ze gespeeld hebben. <laughs> hebben ze al gespeeld? <laughs> 4, 24 augustus ja, weet ik dat ze gespeeld okay, hebben. Ja, oké, oké, oké. Nee, zover uh, vooruit uh, gaat mijn... Zover uh, vooruit we nee, niet. Nee, nee, nee, dat, dat <laughs> weet ik niet. Nou, wij gaan wel heel ver vooruit... want uh, vanaf uh, maandag tot en met vrijdag kun je bij CFM luisteren... naar CFM Lunch gepresenteerd door uh, Ruud Jalsen en uh, Cheryl en uh, ja, de tune zeg maar... ...of het muziekje van Ruud, die heb ik eventjes gestolen hè. Deze draait oh ja. hij dan altijd. Zo'n lekkere plaats. En wij gaan hem gewoon helemaal voor je draaien op de zaterdagmiddag De Everett's White Band is hier. Aan de collega Ruud Jansen, uh, Jordan Everett's White Bands. En pick up the pieces. Ja, de tune, zeg maar, uh, zo'n beetje van het programma CFM leukt elke maandag tot en met vrijdag te beluisteren. Tussen 12 en 2 uur bij uh, CFM. Met uh, Cheryl uh, Duif en uh, Ruud Jansen. En natuurlijk de sidekicks, hè? Daarvan vergeet ze niet, hè? Nee, de Koning en Dolly Tempierik. Ja, klopt. <laughs> zo, zo is het. Dat komt weer. <laughs> Helemaal goed, uh, Maurice. Ja, ja, ik ben er aan de weg aan het timmeren met het kloppen. Ja, ik hoorde het, ja, ik hoor het. Ik denk, wat hoor ik nou bonken, joh, dat was jij. Ja, dat was Aan de weg aan het timmeren. Nou, vanavond wordt er ook aan de weg timmerd in het centrum van Sanford. Ja, er wordt meer wat rubber neergelegd. Heel veel mooie activiteiten, hè, vanaf half acht. De parade. Ja, vanaf zeven uur... Volgens zeven uur volgens mij. Ja, de andere uur, op, op de fly acht. staat weer half acht. Dus. Ja, om en, en bij dat tijdstip in het uh, centrum van voor Zandvoort. De parade van de historische Grand Prix. De oude auto's rijden dan hun ronde, hun showronde. En worden dan gestald op de diverse Kleins en in de Haltestraat zelf. Ja, en het is gezellig in het centrum, want vanavond hebben we ook een uh, muziekpodium. Een hele grote muziekpodium op het Raadhuis Pijn. Zegt dat goed? Uh, ja, dat is je goed. Ja, daar staat uh, hij al Zo bij de Heemar daar in de buurt. Ja, klopt. Met een, hele mooie, met een hele mooie Big Band erop. Ja, de Coastmark Big Band. Zeker de moeite waard om daar vanavond te gaan kijken. En vanaf 9 uur dat optreden. Heb jij toevallig al een voorproefje van de Coastmark Big Band? Ja, die heb ik wel. Die oh. uh, moet ik me even opzoeken. Praat jij maar even door? Dan? <laughs> Zal ik het alvast over het Dier van de Week hebben dan? Uh, oh ja, doe maar even Dier van de Week. Dan gaan we die alvast doen? Want het Dier van de Week is een poes. Nou, het is niet alleen een poes, uh, hij, zij heet ook poes. Want als je op de poesafdeling binnenkomt, is poes de eerste die op je afkomt. Ze wil dan een kriebel over haar hoofd en dan is het goed. Ze is een mooie en lieve poes die een rustig huis zonder soortgenootjes zoekt. Bonden is ze niet gewend, ze houdt er niet van om opgetild te worden. Het is niet echt een schootkat. Maar ze wil wel erg graag aandacht hebben en, uh, kriebelt, uh, en kriebels als ze er zelf om komt vragen. Ze gaat graag naar buiten, dus een huis met een tuin is voor haar ideaal. Bent u al gevallen voordat een mooie kopie van haar... na nou, de foto is te zien op dierenthuiskennemeland.dierenbescherming.nl? Kom dan gerust eens een keer langs om kennis te maken met deze lieve poes. En het dierenhuis in Kennemeland is te vinden op de Keesomstraat nummer 5. Oké, okay, tot zover Dier van de Week. Nou, Koos Mark, Big Band dus vanavond in Zalvoort... vanaf 9 uur op het Raadhuisplein... We komen alvast een klein beetje in de stemming, wat is hij ze dan? Ja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 Thank <laughs> you. Dus uh, op het uh, raadhuisplein vanaf 9 uur de Coastmark Big Band. Alvast een klein uh, voorproefje was dit. Hè? eens even kijken of Willem er al is op het circuit. Nou hoor. Ja, hé sir. Hé Willem. Ja. Hallo Willem. Hai. Ja. Hi. Nee, er, uh... <laughs> waar, waar sta je nu? Ja. Ik loop even een eentje verder. Jij ja, loopt even een eentje verder. Ja. Oké, okay, dan gaan, we, gaan wij gewoon even een plaatje draaien. Ja, uh, oké. Okay, heel goed. Zo dadelijk gaan we naar uh, Willem van Dessen. Hij is even een eentje om, uh, Maurice. Ja, even een blokje om. Even een blokje om, hè. Kijken of er nog mooie auto's staan. Uh, De, op of het circuit. voor Thuis historisch Grand Prix. Er hele mooie auto's daar op het circuit. Reken maar Denk van je. het zegt yes. <laughs> ja, klopt, hè. <laughs> ja. nee, dat durf ik niet nee, meer. Nee, okay. Hier is Michael Jackson en Pidderts. <laughs> Steve Zalvoort hoorde de CEO van Michael Jackson. Dat was Binnen. CFM Race Radio. Pit Report. Ja, we gaan weer naar de Pit Report. Met Willem van deze op-circuitpark Zalvoort. Willem, je bent weer op een plekje gearriveerd. Ja, dat klopt. Uh, hoor je me? Ja, ik hoor je heel duidelijk. Helemaal goed. Oh, Oké. Okay. Ja, ik denk ik heb een wandelzender. Ik ga even wandelen. Ja, ja je hebt helemaal... <lacht> dat is je ook voor. Hè? Is je niet een beetje zwaar? <lacht> nou, je bent een sterke man natuurlijk. Hè? Dus... Daar kom, daar kom jij zo achter of die zwaar is. Ah, ah, ah, ah, ah. Ja, jij mag hem ophalen Rob. Ja de zwaar ook ja. Oeh. <laughs> Oké. Okay. Ja nou ja, uh, circuitpark Zandvoort, Historic uh, Grand Prix. Waar we op dit moment bezig zijn met de uh, Gentleman uh, Race. Een race uh, ja, waar we toch wel wat uh, grote heden in rijden. Jan Lammers, uh, Tom Coromel en uh, niet te vergeten... Uh, Guido van der Garde, onze huidige Formule 1 coureur. Die race is uh, inmiddels een minuut of twintig bezig. Gaat over anderhalf uur, dus de uh, einde gaan wij niet meer meemaken. Ik wil nog wel even tussenstand geven aan de leiding. Een auto, Rob, waar jij denk ik nog nooit van gehoord hebt. Een... Nou, ik ben heel benieuwd. Dissarini. Sarini, nee. Nee, nou ja, die uh, rijdt aan de leiding. Wordt bestuurd door uh, Frank Stiepler. Tweede plaats vinden we terug de equipe... Uh, David Hart, Tom Coronel in een AC Cobra. En op de zesde plaats past de equipe met Guido van der Garde. Guido nog niet achter het stuur. Hugenholz, Hans Hugenholz neemt het eerste deel van de race voor zijn rekening. Voor Guido van der Garde. Dus alles eraan gelegen om die auto straks, als hij het stuur overneemt, verder naar voren te brengen. Ja, je hebt het over Guido van der Garde. Breng me even bij al het nieuwtje van de week. En daar heb ik er helemaal niks meer over gehoord. Ik lees al nu dan wat uh, op internet over uh, Formule 1. Nou, mag Verstappen stappen volgend jaar een stoeltje in de Formule 1. Maar ook Guido van der Garde zou een stoeltje hebben in de Formule 1. Ja, dat stond in de AD, toch? Ja, klopt. Ja, nou, heb je het ergens al nee, voor de rest anders heb... ook gelezen? Voor de rest heb ik het nergens gelezen. Dat vond ik ook het vreemde nee, van nou het hele ja. verhaal. Nee, nou ja, er is wel uh, sprake van natuurlijk. Ze zijn in onderhandeling... Guido is dit jaar uh, reserve en test rijden bij uh, sauber. Maar het is nog niet uh, zeker of hij dat uh, volgend jaar een stapje hoger op gaat doen en het hele raceweekend gaat rijden. Het zou mooi zijn natuurlijk met twee Nederlanders aan de start uh, in een Grand Prix. Maar zeker is dat nog niet. Ja, dan heb je, zo, uh, heb je de geen één en zo heb je de twee. Dat zou inderdaad hartstikke mooi zijn voor de Nederlandse autosport. Ja, uh, dat, uh, helemaal geweldig. Uh zo ja, nee, zover is het nog niet. Nee, zo is het. Wat wel zover is, is hier op het uh, circuit. En uh, moet je toch die weerman even aanspreken. Het begint hier weer te regenen. Dus, uh, ja, en ik moet zo meteen de deur uit. <lacht> ja, ja, ja ik denk circuit. dat je verder wat door moet rijden. <lacht> ja. Ja. Nee, ik kan, maar, maar goed, uh, circuitpark Zandvoort is... Dus, uh, hier gaan de activiteiten nog even door tot... Uh, Iets naar zevenen en dan gaan we richting dorp met die auto's voor de parade. Ook een heel mooi evenement natuurlijk in het dorp. De muziek heb jij al een voorstukje laten horen net. En ook daarvan gaan we genieten. Genieten wordt het ook morgen natuurlijk met dag 3 van die historische Grand Prix. Mee uur begint het al. Voor de echte, vervente Formule 1. Fans natuurlijk die het meest actuele willen zien. Uh, ja, die race uh, van de FIA Historic uh, Formula 1. Die is om uh, iets na drieën. Uh, dus die kunnen uitslapen en dan komen kijken. Oké okay, Willem, dankjewel de batterij is leeg denk ik. Ik denk <laughs> dat dat gaat last krijgen van het uh, regengebied. Ja, dat kan ook. Oké okay, Willem, dankjewel. Vanaf het je morgen Willem weer in de uitzending tussen 2 en 5 uur bij Sanford op zondag.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 Cause it all comes down to so Be crying out loud! Burn the bridges in our town. Coming home now. Het is kwart voor vijf. Tijd voor het gedicht van de week. Nu zit ik hier weer en ben alleen. Hoe kunnen ze er zo lichtzinnig over doen? Ik durf niet eens meer naar het café te gaan. Daar zou ik ze allemaal weer zien. Die gezichten... Altijd was ik maar het leidend voorwerp, het lachertje. Maar toen ik daar met jou aankwam, toen hebben ze iedereen erbij gehaald en hun ogen uitgekeken. Jaloers waren ze, maar vanaf het eerste moment wist ik dat ze jaloers zouden worden. Maar jij hoorde me, alleen jij. Nooit zal ik de dag vergeten toen we elkaar voor het eerst zagen. Papa was kritisch. Maar later vlogen de euro's uit zijn zak. En toen je daar eindelijk voor me stond. Wauw, wat een goddelijk beeld. Kan je je het nog herinneren? Toen we voor de eerste keer op de snelweg waren. Hoe we die Porsche met 200 van zagen gaan. Bij jou had hij toch wel echt wel iets losgemaakt. Die meneer Carrera. Ik snap echt niet hoe het nu kon, gebeuren kon. Die bocht kon toch makkelijk met 160. Nou ja, misschien had ik die zes biertjes niet moeten drinken. Maar met z'n slaatjes ben je toch nog niet aangeschoten, of wel? Er was ook helemaal niets gebeurd als die idiote boom daar niet stond. Voor een beeld beter milieu, zo'n onzin. Plant die dingen toch in een bos neer? Kijk, als we me nu mijn rijbewijs afnamen, dan waren we vandaag nog gelukkig samen geweest. Maar dat ik nu een kiloprijs voor je terugkrijg, breekt mijn hart. Gisteren heeft mijn geluk mij verlaten. Je ligt daar op de sloop te wachten. Ik kan mijn tranen niet de baas. Je was sneller dan de snelste haas. En overgebleven is slechts de ellende. Dankjewel Maurice Mulder voor het gedicht van de week bij CFM. Ja, toch wel een klein beetje in het teken van de autosport en historische Grand Prix. Daar rijden ook een paar auto's mee. Van als die tegen, tegen de vangrail geparkeerd worden, Maurice. Dat zou toch echt zonde zijn. Dat gaan echt dat mannen hard breken de, ook en uh, ook, ook Ook niet blij, hoor. Daar word je niet blij van. Ook een <laughs> autootje van uh, iets meer dan een miljoen of zo. Klink. Opsie! Dat schiet niet op, hè? Nee. Dat was het gedicht van de week. Ga je morgen ook nog doen of niet? Ik ga morgen ook een gedicht doen, ik... oh, Om kwart voor vijf, bij of op zondag. Correct. Het gedicht ook weer te horen bij CFM. Hier is Delegation en Where is the Love? I guess I'll just pretend I'm better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 We draaien hem speciaal voor jou. Love me, love me, love me, love me. Voor de maandagmorgen dan, hè, dan luister je altijd naar de herhaling. Dus achter 11 uur van uh, dit programma. Dus je zit even voor elf uur op dit moment... Dat was Ramse Shaffie en laat me mijn eigen gang maar gaan. Einde van dit programma Zandvoort op zaterdag. Dankjewel weer Maurice. Dankjewel Rob Harms. Ja graag gedaan. En uh, morgen ben jij er ook weer uh, met een heel team rondom je heen. Ja. Speciaal uitzending tussen 12 en 5 uur. Nog even in over, uh, het kort over het... Overval me er weer mee. Over het 40 jaar geleden uh, het afschaffen van de uh, zeezenders. De stekker ging eruit ja, bij Veronica Ja de Veronica werd omgedraaid. Oké, okay, dat morgen van 12 tot 5 uur. Iedereen bedankt voor het luisteren. Geniet er lekker van hè? Vanavond. Dat gaat zeker. Heel leuk veel om. festiviteiten. Met parade. parade. Mark Big Band. parade. Big. Bend? No. Geweldig dat feest weer in Sovorts. En ik ben er een andere keer weer. Tot dan en een hele fijne zaterdagavond. Dag. Doei. things just make you swear and curse.